China heeft Russische troepen uitgenodigd om in september mee te doen aan een grote militaire parade in Peking. Afgelopen weekend deden ook Chinese militairen mee aan een parade in Moskou. Als de Russen inderdaad komen zou het voor het eerst zijn dat militairen van andere landen deelnemen aan een grote Chinese militaire parade. De vraag is of er dan wel westerse leiders naar Peking zullen komen. Het weer zonnig en droog, welkomt hoge sluierbewolking voor. Het wordt 20 graden op de wadden tot 27 in het binnenland. Vannacht kan er in het zuiden en zuidoosten een bui vallen. Morgen geregeld zon, in het noordwesten mogelijk een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. De verkeersupdate. Bakker van de ANWB.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We nu ZFM luncht. Begin van de nieuwe week, luisteraars. Welkom bij uh, weer twee uur ZFM Lunch. Eet smakelijk. Uh, ik denk dat dat ook namens mijn collega Dolly is. Dolly, toch? Absoluut. Natuurlijk. Ja. Heel smakelijke lunch voor allemaal. Hé, hey, Dolly. Uh, hoe, uh, hoe is het met jou afgelopen met moederdag? Ben je even event? Ach, jeetje. Nou, van ochtends tot avonds. Van ochtends. Hoe begon dat? ochtends? Kan je de, ik, de uh, luisteraars een kleine beschrijving geven? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Toen ik uh, wakker werd... toen. Uh, kwam er een hoofd om de hoek en uh, daar kreeg ik een soort boekje ja. uh, van een massagesalon. Oh. Uh, ik wist nooit dat ik die in huis had, maar dat was gisteren voor één dag. Had ik een massagesalon thuis en dan mocht ik kiezen uit verschillende massages. Oh. Oh. En uh, een vereiste was dat ik na de massage een rust nam... en uh, mocht er een dochter in huis aanwezig zijn... zou die alle klusjes doen die dag. Kijk. Nou, daar is niks van terechtgekomen natuurlijk. <laughs> maar dat geeft niet. Het idee was leuk. Ja, ja. Toen ging de bel. Toen stond mijn middelste dochter met mijn kleinzoon voor de deur... met een uh, mooi boeket rozen. Ja. En om zes uur s'avonds werd ik opgehaald... door mijn zoon, zijn vrouw en zijn twee kindjes... Ja. En toen uh, zijn we naar een restaurantje toegegaan. En daar kwamen ook mijn dochter met haar vriend en zoontje naartoe. Het was en toen hebben we met het hele gepland. stel... Ja, ze hadden alles al uh, bekoksthoofd. Ja. En, uh, dus dan hebben we daar met het hele stel gezeten. Nou, en, nou dat zal jij ook ongetwijfeld hebben, Charlotte. Wat kan je je dan rijk voelen als je ja. tussen al je kuikentjes zit? Hé? <laughs> ja. Nou, er zitten ook wel een paar kuikens bij inmiddels, toch? Ja, grote kuikens, <laughs> ja. Gelukkig hey, geen oudkuikens. Nou willen we ook weten wat je gegeten hebt <laughs> uh, Een heerlijke thee. Kijk. Ja hoor, lekker. Ja. Super. Ja, ja, was het. Een ja. mooie moederdag dus. Nou, ja, fantastisch. Vooral, vooral, ja. die, vooral die moeders die nou een klein beetje aan het, aan het bezinken zijn van die mooie dag. Ik hoop dat ze het allemaal fantastisch hebben gehad. Nou, de meeste moeders die kindjes hebben. Nou, ik zou je zelfs vertellen, ja. mijn vriendin... Ja. Uh, die heeft natuurlijk ook kindjes... Uh, maar zij heeft er door mij ook kindjes bij gekregen... want... Ja. Uh, want uh, drie van mijn kinderen hebben mijn moeder niet meer. Dus die is ooit door een autoongeluk uh, om het leven gekomen. Hey, ja, Ja. En, maar die beschouwen uh, Yvonne nu als moeder. Ja. En het, uh, dat gold zeker voor uh, een van mijn zoons. Die, uh, nou, mag zijn naam ook wel noemen: O'an. Ja. Uh, die die uh, s'avonds nog met een, uh, met een hartje en met bloemen uh, voor Yvonne aankwam. Dus ah, ah, wat lief. Heel vertederend. Dus ja. ik, zou, ik zou zeggen, mother, how are you today? You today, Ja. Yeah. <laughs> Moeders bericht. Hoe is het met jullie vandaag? Nou, de meeste moeders die zijn uh, uh, waarschijnlijk helemaal lekker uitgerust. Want die hebben gisteren natuurlijk uh, ja, de hele dag niks hoeven doen. Die hebben gewoon op hun lauren kunnen rusten. En die zwijmelen nog even. En die zwijmelen na. nog even na. Dus dat, dat liedje <lacht> wat ik net draaide van Meewood natuurlijk, want u kent het allemaal, was een uh, best wel een grote hit. Enkele jaren geleden. De zusjes Meewood met mother, how are you today? Uh, nou, ja, al die moeders die er helaas niet meer zijn, ja. Dat is natuurlijk ook triest. Daar heb ik op Facebook ook wel het een en ander van voorbij zien komen. Van mensen die toch uh, deze dag het uh, uh, extra moeilijk hebben. Omdat ze hun moeder niet meer hebben. Nou, ik was er ook een van. Nou ja, moeilijk. Uh, luisteraars. Ik moet u eerlijk bekennen. Dat uh, mijn moeder is natuurlijk al een aantal jaren geleden overleden. En uh, ik heb het eigenlijk elke dag nog wel een beetje moeilijk. Omdat ze er niet meer is. En niet specifiek op moederdag. Dat moet ik er allemaal bij zeggen. Dus ja, je blijft altijd aan ze denken. Maar alleen, ik, alleen, ik denk wel dat op, op moederdag de confrontatie wat pijnlijker is dan ja, dat natuurlijk, want dan hoor, ja. Ja, iedereen, iedereen is ermee bezig om ja. je heen. En, ja. ja, dat is nou helemaal zo. Ja, ja, en dan heb je zelf dat zwarte gat, hè. Wat, ja. Uh, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, de, uh, stukje muziek, kom op. Ja. De er was dat met de uh, show gewonnen. Nou, dat geldt hier natuurlijk ook uh, zeker uh, bij ZFM Zandvoort vanmorgen weer met uh, Zandvoort Lunch. Dolly, was jij nog op de, op de, op de kofferbakmarkt uh, uh, uh, te zien? Ja, natuurlijk. Nou ja, eigenlijk te zien. Nee, hè? nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee dat, uh, dat is niks voor mij, joh. In nog uh, boodschappen uh, van Sinterklaas uh, gedaan, zag ik. Uh, ja, hoe... <laughs> Ah, dat blijft even tussen ons. Dat even tussen ja, dat is zo. Dat is zo. Nee, maar er was ze... van alles te koop. Heel ja. handig. Ja, ja, hoor. Het was, het was heel gezellig. Ja, het was mooi weer. Hè? Ja. En, nou, ik stond er dan wel met een aantal spullen. En, en naast mij stonden een paar dames uit, de, uit het zuiden van het land. Roos kwamen ze vandaan. Dat ligt bij, bij Eindhoven die kant op, hè? Rosbalen, Autotron en zo, zit daar in die in de ja, buurt. Ja. Maar die dames die waren, zo, die hadden zoveel humor. Dus we hebben dat hele eigenlijk uh, schik gehad. Beetje cabaret. Ja, we ja. echt een, een leuke. En, en, en op een gegeven moment hadden wij bijvoorbeeld een Kinderspelgoed, een, een hondje wat je aan een touwtje kon voortrekken. Ja. En een van die dames die nam dat hondje in. Die met het, uh, en die ging gewoon over die markt lopen. En die ging lopen roepen: 1 euro. <laughs> ja, ik zag er ook op een gegeven moment eentje uh, die, die met UX aan het zwaaien was. Ja, die had die precies. UXA getrokken: 10 ja. euro, ja, ja, ja, ja. euro. Ja, ja, ja. Nou, dat is die... erg leuk. Maar ze verkocht, ze verkocht het hondje wel. <laughs> oh, dat, toch wel. Ja, <laughs> ja, nou ja, je ziet dat het dan toch effect heeft. Ja, leuk. Maar uh, ja. mensen, u moet even op de, op de livestream kijken. <laughs> Want uh, ik denk met, met zulke dagen dat het echt wel leuk is om op die kofferbakmarkt te gaan staan. Want als je dan goed kijkt, dan zie je dat uh, Charles ineens Spaanse kleuren heeft in zijn gezicht. Ja, ongelooflijk. Hij is poepiebruin geworden, die man. Ja, maar dat was niet, uh, niet alleen van gisteren hoor. Want, uh, want nee? Ik, nee, ik had al een beetje. Ik was voorgebakken, hè? Dus, oh, je uh, was al voorgebakken? Ja. Voor dus je was is... al voorgebakken. Je moest alleen nog maar afgebakken worden. ja. ja. <laughs> Ja, dat gaat in mei gebeuren, want In mei ga ik lekker. Nee, sorry, in juni. In juni oh. ga ik lekker op vakantie naar Mallorca. Oh, wat heerlijk! Wat ja. heerlijk. Daar heb ik gewoond. Echt, echt waar? Ja, ik heb in Mallorca gewoond en waar? gewerkt. En waar? El uh, Arenal. El Arenal. Daar ga ik ja. naartoe. Nou, wat leuk. Ja. Nou, daar ga ik mee. Zal ik je een rondleiding Ken jij Helios? Appartementos Helios, zeg je dat niet? Ja, Helios. Ja, maar dat ken ik vanuit Almuñécar, uit Zuid-Spanje. Ik moet het daar ook wel kennen, maar even zo gaan. Want dat is lang geleden. Ja, een Mooi strandje daar, hoor, trouwens. Fantastisch. Erg leuk. Mooi eiland ook. Ja, ja. Nou, ik ga ook best af en toe ga ik een autootje huren. En dan, uh, ja. niet, niet elke dag hoor. Maar, maar, nee, heel dan, mooi. Het achterland in. Hè, en dan moet uh, ja. je naar dat plaatsje waar Chopin heeft gewoond. Hè? Chopin. Chopin, oh. ja, die Kijk. heeft op Mallorca gewoond. Nou, ja, luisteraars, uh, de, die schrijfster. De, de middelbare scholieren hebben allemaal tentamens vandaag. En ik word ja. er helemaal bijgespijkerd hier. <laughs> dat wist ik helemaal. Chopin? Ja, ja dat oh. kan, en dat kan je bezoeken. Oh? Ja. Is hij ook nog thuis? Of, nee? Nou, het kan zijn dat hij in juni ook net op vakantie is. Dat je hem net niet treft. Hij maakt echt fantastisch. Nou, Dat is leuk, want dat wist ik helemaal niet. Ja, oh. ja, ja. ja, en uh, naar Puerto de Soyer. Dat is een heel mooi havenplaatsje. En daar, uh, daar rijdt uh, nog zo'n heel ouderwets tremmetje. Zo'n houten tremmetje. Dat is ook enig om te zien. En, en het kan... is een hele mooie weg naartoe Door de bergen. Dacht, het nou, is zo'n mooi eiland. Oké. Okay. Ja. Nou, als je er nog eens bent, Dolly, Ja. Mag ik dan bij jou?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 Als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker Dank u, dank u. Dankjewel, dankjewel. Hou maar. Ja, ik, ik, ik, ik mag dus bij Dolly, als ik op Mallorca zit, mag dat, dat zegt ze net. Maar ik, Dolly, sorry, maar ik, ik heb zelf een hele lieve vriendin. En die gaat ook mee naar Mallorca. En daar mag ik ook bij. Dus ja... Oh, dus jij kan kiezen. Ik kan kiezen, maar <laughs> ja, dat, dan, ligt, dan ligt de keuze nog voor de hand. Maar, maar von, von mag ook altijd bij mij, hoor. Ja, ook oh, gelukkig. Zoon, oh, oh, het? gelukkig. Ga wat voor de draaien. The green green grass of home. Dit keer Von uh, in de uitvoering van uh, Oscar Harris.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 Dreaming. There's For there's a God and there's, there's a sad old God ray God Arm in arm, arm, arm we will walk at daybreak day, day, day, day. And again I'll touch that green, green grass of home Yes, they all come to see me en vandaag nog verwelkomende de good day Santiago.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 We take a walk, the sun is shining down Burns my feet as they touch the ground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 Ja, lekker, nou, Dat is een oud bieteltje. Nou, voordat Dolly straks om de klok van half één ons uh, gaat informeren over alles wat er hier uh, recent heeft plaatsgevonden in de regio. Luisteraars, het regionale nieuws heb ik het dan over. En ook de weersverwachting voor de komende dagen. Voor die tijd uh, nog een verzoekje. Uh, uh, voor, dan moeten we maar even spieken hoe de naam van de man ook weer was. Hoe de naam ook weer was. Ik had het niet op ze allemaal los zeggen. Als even kijken. Uh, uh, Jan. Pepping, Jan Pepping. En Jan, je krijgt hem aangeboden van uh, niemand minder dan Willem Bruist. Oftewel Willem Boer. En uh, we gaan even met de flow verderop. Uh, niet de flow dat uh, zo'n beest wat je kan prikken. Maar gewoon die flow uit Almelo. MUZIEK got something, I guess you all to in in Buurvrouw Kloompje, haar man, was ze was zo schel als water, Jos lille kast en toch zwanger al gedaan, Hilde de prutte van, hoe of toch kom met buurvrouw Kloompje? Ja, je kind, nog kind, nog kind, maar ja, de melkboer was je blind, en was go, witte vlo, in hoe engste, in hoe engste, het was go, witte vlo, in hoe engste, al nog op het veld door, was geen die mooie genie. En de leuke maar op straat In Nijlong koud ze met de noord En ervaar de grond toch Als je was vies de vies En een Delft Maar je probeert ze zelf een keer En doe hun niet vaar niet meer Want het was go-witte vlo In ons engste In ons engste Het was go-witte vlo In ons engste al een Van de A en de Luleken het water, wat een water, water op benieuwd en het zo dat milde in almelo. En het water van de aarde, een molt het anders. En ja, ik kunt wat water drinken, meer dat is jammer van dus. Dus door ze rap wat aan. Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan? Wat het water geeft nog waffen dan meer witte flow. En nog aan Want geet nog uit Witte vroo in ons engste In ons engste geet nog uit Witte vroo in ons engste Al mijn En Herakles heeft weer won Ja dat doet ze, joh, dat doet ze En Herakles heeft weer win. Nog voor de wedstrijd is begonnen En verspelt ze dus een keer Maakt niks goed, ja maakt niks goed En verspelt ze dus een keer Toe dit is voor me werd het te schoon witte vrouw in onze engste in onze is mooi engste het is mooi witte vrouw in onze engste in onze engste het is witte in onze engste in onze Het is witte Ja, Herman Vinkers, go with the flow in ons eigenste Almelo. Nou, dat zal onze eigen Almelo dan betekenen. U kent het mopje van Herman wel, natuurlijk. Soms staat het stoplicht op rood, dan staat het weer op groen. Maar in Almelo, luisteraars, daar is altijd wat te doen. Nou, dat geldt ook hier in de studio bij Zivem Zandvoort. Naast lekkere muziek, natuurlijk ook tijd voor serieuze zaken. Ik ga de microfoon aan uh, mijn collega Dolly Tempier geven voor het regionale nieuws. Dolly, aan jou het woord. Dankjewel, Charles. Ja, lieve mensen, we gaan dan nu luisteren, of tenminste, ik ga nu voorlezen, het regionale nieuws uh, van het afgelopen weekend en eventueel vandaag nog. De Nationale Moederdagbrunch in ons dorp is weer gezellig verlopen. Zo'n 135 deelnemers hebben deelgenomen aan het evenement en er waren veel enthousiaste en dankbare reacties. De opbrengst van de brunch gaat naar een goed doel en dit jaar is dat een leestafel op de vernieuwde brink van Unicum. En ik zeg dit jaar, want de brunch was afgelopen jaar vorig jaar voor het eerst. Maar gezien het grote succes ga ik er gewoon maar even van uit dat we in 2016 weer gezellig aan kunnen schuiven aan zo'n mooie verzorgde tafel in het dorp. De politie heeft zaterdagavond rond kwart over acht op de Rustenburgerlaan een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. De man wordt verdacht van het plegen van een inbraak in een vakantiewoning aan de Vonderlaan in Zandvoort. Toen de 47-jarige Duits, eh, Duitse huurder van de vakantiewoning merkte dat er was ingebroken, alarmeerde hij direct de politie.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 En de verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Bij een ongeval op de N207 bij Nieuw-Vennep is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising Getsewoudweg. In de verkeersdrukte naar de Keukenhof raakten drie auto's betrokken bij een kopstaartbotsing. In de ambulance werden twee personen geholpen aan hun verwondingen... en voor een slag voor één slachtoffer was dat voldoende... en één vrouw is wel naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval ontstond er een lange file. Het is daar druk op de weg omdat veel mensen onderweg zijn naar de Keukenhof. De politie heeft zondagmiddag zes nepwapens in beslag genomen...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 heeft inmiddels gesprekken gevoerd met afvaardigingen... van de fracties VVD, CDA en D66 van de gemeente Zandvoort. Een gesprek met wethouder Gallik ligt in de planning. En tot zover het regionale nieuws. En wat krijgen we dan nu? Ja, volgens mij, Dolly, en, en dan moet je me maar corrigeren als ik fout zit... heeft het iets met het weer te maken. Alweer? Ja, <laughs> ja alweer, ja. <laughs>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 In de loop van de middag waait het matig in de polder en krachtig aan zee... en met die wind wordt minder warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar zo'n 15, 16 graden vlak aan zee... en naar 17, 18 graden in het oosten van de regio. In de zuidoostelijke helft van het land kan het nog 20, 21 graden worden. Dat was het weerbericht. Ja, dankjewel Dolly. Nou, we hebben... Ja, wat dat betreft niet zulke negatief nieuws, want het weer is over het algemeen wel, uh, wel lekker. Dus uh, uh, ik krijg er nou een lekker bakkie ko koffie van. Dat is helemaal goed. Uh, dankjewel, Doei. Uh, ja, luisteraars, het volgende. 14 mei, dan is het helemaal vrijdag. De ervaris, die hadden jaren geleden hadden ze al een voorspellende blik. Dat de hemel wel eens een Engeltje zou kunnen missen, nou dat klopt. Dat Engeltje is afgedaald naar Zierum Zandvoort. Radio Zierum Zandvoort, jawel. Engeltje Willem. En wat gaat de Engel Willem allemaal voor ons doen, Hemelvaardag, luisteraars? Want Hemelvaardag zal nooit meer hetzelfde zijn. The morning, angel child, here with me right now. Op 14 mei, tussen de klok van 6 uur s'avonds en 8 uur terwijl u lekker zit te eten... heeft u de radio keihard aan of uh, u loopt buiten met een grote ghetto-blaster op uw schouders... En uit die Ghetto Blaster, of gewoon thuis in de kamer, daar schettert uit de speakers The Return of the Soul in Motown. Allemaal op 106.9 en 104.5 op de kabel, 106.9 FM. Maar u kunt ook via internet, en dat is wel een belangrijk medium tegenwoordig, kunt u natuurlijk meeluisteren naar ZFM Zandvoort. Dat is streepje livenl nou, de luisteraars van ZFM Zandvoort weten het zo langzamerhand. Sommige nachten die zullen ook nooit meer hetzelfde zijn. Want dan is ook Willem hier aanwezig in de studio. En dan voorziet hij uur een hele nacht van blues, van rock. En de laatste keer, dat was op de nacht van 7 tot 8 mei. Dus het begon 12 uur s'nachts om 7 mei en dat was... Op de 8 e mei, de maandagmorgen was. Nee, nee, niet de maandagmorgen, de vrijdagmorgen, dat weet ik. Was het, uh, was het afgelopen? Heeft u de hele nacht kunnen genieten van de sol? Maar de mensen die dat nou gemist hebben, kan me niet voorstellen. Kan me niet voorstellen. Maar als u het gemist hebt. Zet dan de radio scherp om 6 uur op 14 mei. Want uh, ik zei het al, helemaal vrijdag, het zal nooit meer dezelfde zijn. Ja, en Willem is een man die heel veel plezier heeft in alles wat hij doet bij de radio. Dus u, u bent gewoon verzekerd van uh, heerlijke twee uur uh, spetterende muziek. Maar hij weet ook al ook van muziek, dus uh, ja. wat kan je nou nog mooier hebben daar ook nog goed geïnformeerd te worden. En dan uh, heerlijk uh, te genieten van alles wat er voorbij komt tussen de klok van zes uur en acht uur. 14 mei, vandaag. u hoort het aan het liedje, hè? Al die enzels, die luisteren ook mee. Nou, ik laat hem maar even uitdraaien. Best wel een lekker nummer eigenlijk. Eh, nou, Willem, veel succes vast. En eh, volgens mij heb je er nou duizend luisteraars bij, hoor. die, die 14e mei. Right. Dat is nou het voordeel van de luisteraars van Zinem en Zandvoort. Die houden van lekkere muziek. Van hemelse muziek. Ja, wat minder leuk is dat er een file staat op de N201. En Zandvoort hoort net van Dolly. Een kleine file. Op ongeveer eh, drie dagen. Hemlo, yeah. nou, dat valt ook wel weer mee. Dus dan, uh, ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe lang de file is. Maar uh, ja, je staat toch uh, gauw al een half uurtje langer sta je onderweg. Als je in een file terechtkomt, niet zo leuk. Uh, maar 14 mei, dus ik zeg het nog een keer tussen 6 en 8 uur. Wordt het allemaal wel leuk. Uh, mochten de komende dagen wat stress opleveren. Maakt niet uit. Helemaal vandaag. Uh, 6 uur. En blijf u lachen, keep on smiling. Hey. Smiling, James Lloyd was dat. Uh, dat kan ik u verzekeren. Nou, nee, nee, nee, Daar heb ik niks mee te maken. Verzeker is natuurlijk Delta Lloyd. Oh, Dan mag geen reclame maken. Even Apeldoorn bellen, dat mag het wel. Als je twee verzekeringmaatschappijen doet, dan is het weer allemaal goed. Dus, uh, uh, uh, het was de, uh, James Lloyd, luisteraars, met uh, Keep on Smiling. Nou, ik, uh, Als ik naar buiten kijk, hier door het raam bij de studio van ZFM Zandvoort... dan zie ik uh, mensen massaal uh, hun eigen tabaksten lagen buiten. Dus dat komt helemaal goed. Uh, dat heeft allemaal weer geholpen. Uh, we gaan dit nou weer draaien. Nou, uh, Breaking up is hard te doen. Nederlandse Daka die komt voorbij. Nederlandse Daka. Je heeft het erover dat het is uh, heel moeilijk om te breken. Hè? Hoort u wel?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 is hard Nou, als je verdrietig bent, dan duik je gewoon in de armen van Marie. Lying in the arms of Mary. Tuddle and Brothers and Clifford. Kunnen ze ook niks aan doen dat ze zo heet natuurlijk. Ja, Komt uit de jaren zeventig niet. Ja, ja. Tijd geleden alweer. Oeh. Charles Duif, elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. En op de maandag word ik geassisteerd door Dolly de Pierik, jawel. Morgen moet ik het weer helemaal alleen nou, dat valt best mee, luisteraars. Maar ja, ik heb, ik heb wel altijd een goede steun en in natuurlijk. Kijk, dan moet ik morgen allemaal... Dat Niels moet ik allemaal uh, voorbereiden en zo. Allemaal alleen... Uh, maar, maar dan leer je ook van. Sorry, ik ben nooit te oud om te leren. Zo is het, maar net. Uh, eens even kijken wat ik... Uh, uh, de dingen uh, die uh, ik doe, die doe ik allemaal voor jullie. The things you say, don't always hurt me. The things you do, don't always make me cry. Als ik ze doe, do, dan ben jij de de de reason why. Me. Reason why. Zie je er wel? Op de achterkant, oeh, oeh, oeh, oeh. Ja, die uilen die hebben daar uren op gestudeerd in de bomen natuurlijk s'nachts. nachts. En dat begrijpt u wel, hè? <laughs> ja, echt gebeurt daar We gaan eh, even naar het strand, jongens, met de Beach Boys. Die zijn er toevallig ook. Even breken wij zo tussen de middag, tijdens je lunch. Nou, wel je hem luisteren eh. natuurlijk, <laughs> hè? Kou als een hond geworden is, dat die, uh, op die kofferbakmarkt. <laughs> minuutjes, dan ga ik ook even breken ween, want uh, dan komt de, de reclame met nieuws weer voorbij. Ik heb nog een uh, minuut te gaan, uh, ruim. Dat wil zeggen voor reclame, en reclame, natuurlijk. Dus, ik hoop niet dat het uh, mijn levenspad is, hopelijk niet. Nee, hey, niet best. We gaan nog even klappen voor de wolfman. Ik ga al net een minuutje klappen voor de Wolfman en dan, eh, dan komt het, eh, het nieuws. Nou, eerst reclame. Tot straks. Tot aan de andere kant van het nieuws. Even meeklappen hoor voor de Wolfman. Kom op. komt op eten vannacht.